Van de broodhuis, meneer. Ja? de druk in linker tank. Verliezen lucht in de bloedbaan. Wat? Om een oorzaak op te sporen. Waarschijnlijk een vastzittende klep. Nadere bijzonderheden volgen als we meer weten. Einde bericht. Dank je. Blijf luisteren. Wat heeft dat voor consequenties, Reed? De eerste was belangrijk tijdverlies. En problemes? Lucht in de bloedbaan is een kwalijke zaak.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 Duval, hoor je me? Ja, wat is er? De vloeistof waar we in zwemmen... ...zit boordevol ronddrijvende rommel. En het is zo troebel dat je nauwelijks iets kunt zien. Wat jij rommel noemt... ...zijn rode bloedlichaampjes en bloedplaatjes. Maar het is hier zo nauw. Als er bloedplaatjes breken tegen de proothuis... ...kunnen we wel een stolsel veroorzaken. Misschien. Maar dat is hier niet zo gevaarlijk in een capillair vat. Hallo Grant, hallo Grant. Wat is Owens? Ik geloof dat ik het hier nu wel voor elkaar heb. Zijn jullie zover dat ik de snorkel door het luid naar buiten kan brengen? Ga je gang. Ja. Ja, ik heb hem. Michaels, help eens een handje. Dat merk ik nu pas. Wat? Kijken jullie eens goed hoe klein de diameter van die slang is. Hij lijkt even dik als je arm, maar hoe, hoe dik is dat in werkelijkheid? Dat ja, doet dat er iets toe. Pak liever vast een trekken. Het heeft geen zin. Begrijp je het dan niet? Ik had er eerder aan moeten denken, maar de lucht kan niet door dat ding heen. Wat? Niet vlug genoeg. dacht je dat de lucht door een buisje kan stromen dat zo klein is... dat je het nauwelijks door een microscoop kunt zien. Waarom dat ik hier eerder aan gedacht had... Owens! Ik hoor je wel. Je hoeft niet zo te schreeuwen. Ja, het interesseert me niet of je mij hoort, maar of je gehoord hebt wat Michael zei. Ja, dat heb ik. Heeft hij gelijk? Jij weet voor ons allemaal het meest van miniaturisatie. Heeft hij gelijk? Ja en nee. En wat voor de donder betekent dat? Dat betekent ja, de lucht zal maar heel langzaam door de snorkel gaan... ...tenzij ze wordt geminiaturiseerd. En nee, we hoeven ons geen zorgen te maken... ...als we erin slagen de lucht te miniaturiseren. Ja, we moeten het uh, riskeren. Er zit niks anders op. Laten we nou maar doorgaan, we hebben geen uren de tijd. Pak vast de snorkel, dan zwemmen we naar de capillaire wand. Ja. Zo, we zijn er. Duval, we zullen er doorheen moeten snijden. Daar hoef je geen chirurg mee te halen. Op deze microscopische schaal kan jij dat ook. Daar is geen bekwaamheid voor nodig. Op dit mes zitten ongetwijfeld geminiaturiseerde bacteriën. Er zijn er tijd, zullen ze in de bloedbaan deminiaturiseren. Maar dan weten de witte bloedlichaampjes er wel raad mee. Ziektekiemen zullen het in ieder geval niet zijn. Ga je gang. Kijk, ik maak een insnijding tussen twee van de cellen... ...waaruit het haarvat is opgebouwd. De snede opent zich, zie je wel? Ja. De dikte van de wand is misschien normaal een vierhonderdste millimeter... ...maar op een geminiaturiseerde schaal is die dikte nou gewoon een paar meter. En wat nou? Ik stap in de wand om de wand helemaal door te snijden. Help ze een handje. Ja. Zo, ja. <lacht> Krankzinnig idee. Het kan nog wel even duren voor die daar doorheen is. En onze tijd is kostbaar. Ik geloof niet dat het zo lang duurt. Het weefsel is van een zachte substantie. Het zal niet veel moeite kosten. Wat is hiervan de risicofactor voor Benes? De verwaarloze lijkt me. De toegebrachte wond is in werkelijkheid van geen betekenis. Ah, daar komt de dokter. Zo, zo ja. Het is een microscopisch kleine opening. Er zal hoegenaamd geen bloedverlies zijn. Helemaal geen bloedverlies. De lekkage komt van de andere kant. Kijk maar, een luchtbel. Ik kan hem wel wat indrukken, maar ik ga er niet doorheen. Het is dus oppervlaktespanning. Wat is dat? Nou, elk vloeibaar oppervlak toont een soort huideffect. Voor een ongeminiaturiseerd mens is dat effect niet waarneembaar. Maar insecten bijvoorbeeld kunnen dankzij dat effect... Op water lopen. In onze geminiaturiseerde toestand is het nog veel sterker. En waar bestaat die luchtbel uit? Uit een vloeibare, maar tegelijkertijd gasvormige oppervlakte. Michael heeft gelijk. We zullen er waarschijnlijk niet eens doorheen kunnen komen. Wacht eens. Ja. Zie je wel, ik krijg het wessen, maar met moeite doorheen. Ja. Het is net of je een sponsor snijdt. Je krijgt wel een opening, maar... Die sluit zich gelijk weer. Geef nog eens een snee, Dan probeer ik hem met mijn armen open te houden. Goed. Ga je gang. Ja. Nou, daar zit behoorlijk kracht achter. Maar ik, ik zal proberen om verder te komen. Ik ben nu halverwege. Hou jullie mijn benen vast. Ik heb ze. Goed, ik heb het gezien. Trek me nu maar weer omlaag. Oh, Zo. Zo. En dan moeten we zien wat we met die snorkel kunnen beginnen. 1, 2. Huh? Nee, nee, het gaat niet. Nee. We krijgen de snorkel er niet doorheen. Wat we ook doen. Ja, het zal toch moeten. Klaar, de... zeg ik, ga naar binnen. Als jullie dan de Storkel er doorheen duwen, zal ik hem grijpen en verder naar binnen trekken. Dat kan je niet doen, Grant. Je zult naar binnen worden gezogen en dan ben je verloren. We kunnen de reddingslijn gebruiken die je om je middel hebt, Grant. Na, natuurlijk. Duval, Breng deze lijn naar het schip en maak hem vast. Goed. Geef mij hem. Ja. Maar hoe kom je terug? Je veronderstelt is dat je niet door de oppervlakte spanning heen kunt komen. Vast wel. We laten we niet met probleem 2 beginnen, als we nog met het eerste bezig zijn. Voor elkaar, Grant. De lijn zit vast. Goed, Dan gaan we. Zo, eerst een paar flinke karven. Zo, ja. Nu jullie je maar je door. Ja. Ja, ik ben er. Ik kan jullie vaag onderscheiden. Nu de snorkel naar binnen. Ja, ik zie hem. Duw hem maar. Ja, goed zo. Ja, ja, ik heb hem. Ik, uh, ik ga hem nu hoger de alveoles binnentrekken. Als je daar bent, wees dan voorzichtig. Ik weet niet in hoeverre je last zult hebben van het in- en uitademen van binnen. Maar de kans is groot dat je in een orkaan terecht komt. Goed. Ik werk me omhoog met de snorkel. Ik grijp... En, en ik stap nu in een zacht en meegevend weefsel. Ik kom nu voorbij de wand van de alveoles. Ach, ach mensen, ik ben plotseling in een andere wereld. Ach, ach. het lijkt of ik in een, in een enorme grot ben, met vochtig glanzende wanden. Ik zie een waas van de lichten, van de lichten van de proothuis. De bodem is grillig. Een oneffen. Het ligt hier vol rotsblokken. Stof en gruis vermoedelijk. Van het inademen van onze uivere lucht. De longen hebben één richting verkeer. Het Stof kan wel heen, maar niet terug. Hallo, Grant. Hallo, Grant. Ja? Probeer de snorkel boven je hoofd te houden. Ik heb liever niet dat die verstopt raakt. Goed. Laat me weten. Als je genoeg hebt, Howard... Gaat het? Errol, ik heb het veld stroboscopisch ingesteld. Ja, Ik heb het veld uitgebreid tot de atmosfeer van de operatiezaal. Is dat veilig? Het is de enige manier om voldoende lucht te krijgen. Goeie hemelman, ik zuig op dit ogenblik dwars door het wezen van Benes heen... zonder zelfs maar zijn ademhaling aan te tasten. Had ik maar een grote snorkel. Ondervind je hinder van Benes ademhaling? Uh, nee. Hoewel, nou, je het zegt. Het werkt prachtig. Zoiets is nog nooit vertoond. Wat is dat? Wat is dat? Wat is dat? Is dat in orde, Grant? De adem van Benes. Ik werd erdoor omhoog gezogen met snorkel en al. De rotsblokken volgen links en rechts om mijn oren. Huh? Hoe staat het ermee, jongens? Nog een paar seconden volhouden. Kan je dat? Goed. Uh, goed. Vol. Kom maar terug. T Trek de snorkel eruit. Zien jullie het monster? Ja, ja, ja, we hebben het te pakken. Uh. En <tie> trek dan. Als de storkal er doorheen is, kom ik. Ja, ja, we hebben hem. Kom op, Brent. Ik, ik, ik kan niet. Ik ben gevallen door de zoutplacht. Ik. Hallo, hallo. Kunnen jullie mij nog horen? Ik. Ik vlieg door de ruimte. De blokken zweven links en rechts om me heen. Oh. Oh. De reddingslijn staat strak gespannen. Zodra het mogelijk is, zal ik me langs die lijn weer naar jullie toetrekken. De, de, de lijn! De lijn! De reddingslijn is Los! los. De lijn is weg, naar binnen geschoten. Wat moeten we doen? Niets, we kunnen niets doen. Maar we kunnen hem daar toch niet laten? Wat zal er met hem gebeuren? Via de radio zullen we wel van hem horen. Die kan kapot zijn. Waarom? Die lijn schoot van mijn ogen los. Ik wist niet wat ik zag. Grant, Grant, hoor je me? Grant. Michaels, die geef antwoord. Cora, horen jullie mij? Ik blijf in elk geval verder praten, zolang dat mogelijk is. De uitademing heeft me naar de top van de alveolus gejaagd. Ik ben nu verzeild in een soort holle stengel. Een buis. Ik zit door de druk... ...tegen de wand vastgeplakt. Hallo? Hallo? Horen jullie mij? Ik... Ik kan me niet van die wand losmaken. Ik zal wachten tot een luchtstroom... ...mij weer naar beneden brengt. Hallo? Hallo, Michaels? Cora, als je mij opvangt... ...geef dan antwoord... Hallo Grant, wij ontvangen je goed. Kun je me verstaan? Antwoord. Nee, de verbinding is verbroken. Eenzijdig. Wij horen hem wel, maar hij ons niet. Dokter Michaels, u moet toch iets kunnen doen? Ik zou niet weten wat. Laat mij dan ook naar binnen gaan. Misschien kan ik hem helpen. Onzin. Dat zou de situatie alleen maar erger maken. Als Grant het hoofd koel houdt, heb ik er wel vertrouwen in dat hij het redt. Uh, Michaels, wat wij kunnen doen is de lichten van de pro-thuis als een baken op de opening laten schijnen. En die opening met het mes open proberen te houden. Hallo, als jullie mij horen, hier ben ik weer. Ik zal proberen naar beneden te komen. Ver beneden mij zie ik een licht, zo groot als een stelde dat moeten jullie zijn, neem ik aan. Ik... Ik val nu met een enorme snelheid... ...waar beneden... De, ...soms vlieg ik tegen de band. Die is van een soort sponsrubber. Ja. Ja, hallo. Nu ben ik op de bodem. Het licht is nu breed en helder. Dat, dat moeten jullie zijn. Ik sta nu voor de spleet, waardoor ik naar binnen ben gegaan. De, de spleet opent zich. Ja. Ja. Ja, ja we hebben je. alles goed met je? Oh, Grant, wat ben ik blij. Bedankt. Ik. Uh, ik ben op het licht afgegaan. Anders was ik er nooit uitgekomen. Dat was een idee van dokter Duval. Ja? En hij heeft de snede steeds opengehouden. We konden je via de radio niet bereiken. Maar we hebben jou wel gehoord. Ja. Uh, laten we maar vlug teruggaan naar het schip. We hebben nu meer dan genoeg tijd verloren. Bericht van de Protas, meneer. Bericht luid: Gevaarlijk luchtverlies. Lucht bijgedenkt. Met succes. Dank je? <tankt> bijgedenkt? Ik veronderstel dat ze lucht uit de longen bedoelen. Maar. M maar wat? Nou, ze kunnen die lucht niet gebruiken, die is ongeminiaturiseerd. Maar ze melden met succes. De Protas heeft een miniaturisator aan boord. Dat verklaart dan hoe ze het gedaan hebben. Varen ze weer? Ze bewegen zich nu tussen de pleurabladen. 37 minuten. De pleurabladen bestaan uit een dubbel verlies dat de long omgeeft... Een snelweg regelrecht naar de hals. Maar dan zijn ze weer op hetzelfde punt waar vandaag een half uur geleden zijn vertrokken. En wat dan? Dan kunnen ze het capillaire stelsel weer binnen gaan, wat erg veel tijd kost. Of ze kunnen via de limfevaten gaan en dat brengt een ander probleem met zich mee. Ah, Michael is de baas. Ik neem aan dat hij wel weet wat hij doen moet. Kun je hem advies geven? Ik weet niet welke koers de beste is. Hij is ter plaatse. We moeten het aan hem overlaten, generaal. Ik wou dat ik wist wat ik aan kon doen. Ik zweer je dat ik de verantwoordelijkheid zou nemen als ik deskundig genoeg was. Dat is precies zoals ik erover denk en waarom ik de verantwoordelijkheid afwijs. Hoe heb je het eens klaar klaargespeeld, Grant? Ik weet het niet, maar het was op het kantje af. Ik dacht al door, waarom ben ik hier voor de bliksem? Maar dat weet je toch? Nee, dat weet ik niet. Jullie vieren worden door een duidelijk motief gedreven. Huh? Owens is een schip aan het testen. Michaels is loods in een menselijk lichaam. Duval bewondert het werk van Gods handen. En jij? Ja? Jij bewondert Duval. <tus> je bloost. Een bewijs dat ik gelijk heb. Nee, niet in de sfeer zoals jij bedoelt. Ja, ik bewonder hem, maar dat is hij waard. Weet je, nadat hij had voorgesteld de schijnwerpers van het schip in de spleet te laten schijnen, heeft hij verder niets meer gedaan. Hij heeft geen woord tegen je gezegd toen je weer terug was. Nou, dat is typerend voor hem. Hij redt iemands leven en is daarna meteen onbehouwen. En wat je je later herinnert, is die onbehouwenheid en niet het feit dat hij een leven heeft gered. Maar dat doet niets aan zijn eigenlijke waarde. Nee, dat is zo. Alhoewel die er wel door wordt verdoezeld. Maar hoe dan ook, ik moet nu met de laser aan de gang. Probeer de schade zoveel mogelijk te beperken. En Grant, wat zeg je van onze huidige toestand? Nogal stabiel. We varen tussen twee muren die ons bijna raken. Hoewel, ik zeg muren, maar het lijken meer aaneengereide boomstammen. De vloeistof waar we nu doorheen varen is helder. Vrijwel geen afvalstoffen. Daardoor is de beweging van Brown sterker. Mm. Maar we blijven hier niet te lang. Zijn we dan niet in de bloedstroom? Nee. Dit is de ruimte tussen de viezige pleura-bladen die de longen omgeven. Het vlies aan die kant daar is aan de ribben bevestigd. We moeten een reusachtig zacht glooiende verdikking kunnen zien als we er een passeren. Het andere vlies zit aan de longen vast. Als je de namen wilt weten, borstvlies en longvlies. Die namen interesseert me niet zo. We zijn nu in een dun laagje smerend vocht tussen de pleurabladen. Als de longen zich tijdens de inademing uitzetten, komen ze tegen de ribben aan... en deze vloeistof fungeert dan als stootkussen en vangt de schok op. Het laagje is zo dun dat men altijd aangenomen heeft dat ze tegen elkaar aanzitten... Maar omdat wij zo klein zijn, kunnen wij in de vloeistof tussen de bladen doorglippen. Ja. Hebben deze vliezen iets uitstaande met uh, pleuritis? Zeker. Als de pleurabladen geïnfecteerd en ontstoken zijn, is ademhalen uiterst pijnlijk. En als je hoest... Wat gebeurt er als Benas hoest? Dat zou voor ons wel eens fataal kunnen zijn. We zouden in stukken breken. Maar er is geen reden dat hij zou hoesten. Hij is onderkoeld en zwaar verdoofd en zijn pleurabladen zijn in goede conditie. Ik wil het je wensen. Ik ga even bij dokter Duval en Cora kijken. Hebben jullie al kunnen nagaan wat er precies kapot is? Het struikelblok is deze powertransistor. Dat betekent dat we de lamp niet kunnen gebruiken en dus het einde van de laser. Er zijn er geen reserveonderdelen. Nee, niet van de voeding. Dat is dan dat. We zijn door het hart gegaan, we hebben onze luchttanks gevuld en dat allemaal voor niets. We kunnen niet verder. Waarom niet? Ja, natuurlijk kunnen we wel verder, maar zonder laser heeft dat geen zin. Uh, dokter Duval... Is het mogelijk de operatie uit te voeren zonder lezer? Ik ben aan het denken. Denk dan hardop. Nee. Het is onmogelijk de operatie uit te voeren zonder lezer. Maar, maar kun je dat stolsel dan niet met je mes wegsnijden? Ja, natuurlijk kan ik dat. Maar niet zonder de zenuw te beschadigen en de hele hersenkwap in gevaar te brengen. Maar je zou het leven van Benes met je mes kunnen redden. Dat denk ik wel. Maar niet zijn geestvermogen. Een operatie met het mes zo benus te doorhalen, maar niet zonder hersenschade. Zou je dat soms willen? Ik zal je eens wat zeggen. We zijn op weg naar het stolsel. Als we daar aankomen en we hebben alleen maar een mes... ...dan gebruik je dat mes. Heb je geen mes, dan gebruik je je tanden. En als jij het niet doet, doe ik het. We kunnen falen, maar we geven niet op. Laten we dus maar eens naar dat verdomde ding kijken. Is dit de verkeerde transistor? Ja. Oh. En als die vervangen wordt, kun je de laser weer gebruiken? Ja, dat wel, maar ik heb er geen één. En als ik nou eens een andere transistor voor je heb... ...van ongeveer gelijke grootte, zou die dan kunnen monteren? Ja, als die maar smal genoeg is, maar... ...het is een precisiewerkje, ik weet niet of ik dat kan. Ja, misschien niet, maar hoe staat het met dokter Duval? Ik zou het kunnen proberen. Goed, laat mij mijn gang wel eens gaan. Wat ben je van plan met die radio, Grant? Ik moet het binnenwerk hebben. Bedoel je dat je de radio uit elkaar gaat halen? Precies. Ik heb een transistor en een stuk draad nodig. Maar dan hebben we geen verbinding meer met de buitenwereld. Hou en Als het zover is dat we uit het lichaam gehaald moeten worden... We kunnen volgen via onze radioactiviteit. Die radio is alleen maar goed voor kletspraatjes. Daar hebben we nou geen behoefte aan. We hebben we de keus tussen de radio en de dood van Benes. Roep dan Carter op en leg het hem voor. Goed, ik zal hem oproepen. Maar alleen om te vertellen dat er geen verdere berichten komen. Herhaal, laatste bericht. Offer een radio op voor reparatie laser. Dit is het laatste bericht. Ze verbreken de verbinding. Wat is er voor de duivel met die laser gebeurd? ...sabotage misschien. S sabotage? Hou je niet van de domme generaal? Jij hebt daar vanaf het begin al rekening mee gehouden. Waarom heb je anders Grant meegestuurd? Na wat er met Benes was gebeurd op weg hierheen. Natuurlijk. En ik vertrouw u ook niet helemaal. Evenmin als dat meisje. Ach, wat. Iedereen moet betrouwbaar zijn. Al deze mensen werken hier. Maar Grant niet. Hij is een buitenstaander. Grant staat in dienst van de regering. Jawel, maar agenten kunnen dubbelspel spelen. Jij hebt Grent op de thuis gezet en pront begint er een serie tegenslagen. Dat is toch belachelijk? Ik ken de man. Wanneer? Heb je hem voor het laatst gezien? Wat weet je van hem? Nee, nee, dat is onmogelijk. Goed. Ik dacht alleen maar hardop. Zitten ze nog steeds tussen de pleurabladen? Ja, tijd. 32 minuten. Nou, dat is het dan. De radio gesloopt en voor ons van geen enkele waarde. Wat denk je van deze transistor? Ja, deze zal misschien wel geschikt zijn. Maar de draad is veel te dik. Je zult er ermee moeten doen. Ja, makkelijk gezegd. Je kunt wel opdrachten geven, maar die draad laat zich niet bevelen. Wacht eens even. Misschien kan ik hem dun genoeg schrapen. Juffrouw Pietersen, geef mij skalpel nummer 11. Nummer 11, alsjeblieft. Ja. Nou... Grant, wees zo goed te gaan zitten. Het helpt niet als je over mijn schouder staat te snuiven. Oké, okay, oké. Okay. Ik ben al weg. Als een scalpel in zijn hand is, Duval meteen in zijn element. Maak je niet kwaad op hem. Ik ben niet kwaad. Natuurlijk ben je dat. Duval heeft de gaven om mensen tegen zich in te nemen. En alsof dat nog niet genoeg is, die jonge dame is er ook nog. Wat is er met de jonge dame? Kom nou, Grant. Moet ik een voordacht houden over jongens en meisjes? Je zit met haar in je maag, is niet? Wat bedoel je? Och, het is een aardig meisje, hè? heel mooi om te zien. En toch ben je uit hoogte van je beroep achterdochtig. Nou en? Nou en? Wat is er met de lezer gebeurd? Was dat een ongeluk? Dat zou kunnen. Inderdaad. Maar was het dat? Beschuldig jij juffrouw Pietersen van deze opdracht te saboteren? Natuurlijk niet. Maar ik verdenk jou ervan dat jij haar in stilte beschuldigt en dat vind je niet prettig. Waarom juffrouw Pietersen? Waarom niet? Niemand zou er enige aandacht aan schenken als zij aan de lezer prutst. Dat is haar afdeling. En als ze wil saboteren zoekt ze dat op haar eigen terrein. De lezer. Wat haar onmiddellijk verdacht zou maken. Zoals al het geval blijkt te zijn. Zie je wel, je maakt je kwaad. Kijk eens hier. We zitten met z'n allen in een betrekkelijk klein schip. We worden allemaal zo in beslag genomen door wat er buiten te zien is... dat ieder van ons naar de voorraadkamer gegaan kan zijn... om onopgemerkt iets met die laser uit te halen. Jij of ik, we zouden het niet opgemerkt hebben. Of Duval. Goed, Duval schakelde niet uit. Maar het kan ook een ongeluk geweest zijn. En je reddingslijn, die los schoot, ook een ongeluk? Wil jij iets anders beweren? Nee, maar ik kan je wel op enkele dingen wijzen... Als je daarvoor tenminste in de stemming bent, Dat ben ik niet, maar ga toch je gang maar. Duval was degene die de lijn heeft vastgeknoopt. En blijkbaar slordig. Maar er stond een enorme spanning op die lijn. Mogelijk. Maar het is ook mogelijk dat die lijn zodanig was vastgeknoopt dat hij moest losschieten. Of misschien is hij weer losgeknoopt. Goed. Maar alweer het feit dat iedereen geconcentreerd was op wat er rondom gebeurde. Jij of Juffrouw Pietersen kon naar het schip terugzwemmen en de knoop hebben losgemaakt zonder dat iemand het zag. Zelfs Owens kan daarvoor het schip verlaten hebben. Ja, maar Duval had de beste gelegenheid. Hij zei zelf dat de lijn onder zijn ogen losgoot. We weten dus dat hij daar op dat moment was. Maar wat is zijn motief? De lezer was al kapot en het enige dat hij kon bereiken door de lijn los te maken was mij in gevaar te brengen. En waarom zouden ze zich druk over mij maken? Oh, Grant, oh Grant. Veronderstel nu eens dat Duval speciaal in jou was geïnteresseerd. Dat hij jou kwijt wilde en het saboteren van de opdracht voor hem op de tweede plaats kwam. Duval gaat misschien toch niet zo helemaal in zijn werk op dat hij niet ziet dat zijn assistenten zich voor jou interesseert. Je bent een knappe vent, je hebt er voor ernstig letsel behoed toen in die draaikolk. En Duval is daar getuige van geweest. Hij moet haar reactie gezien hebben. Ach, onzin. Ze stelt geen enkel belang in mij. Ik heb naar haar gekeken toen jij op drift was in de alveolus. Ze was radeloos. Nou. Het was toen voor iedereen duidelijk dat ze zich tot jou voelde aangetrokken. Ook voor Duval. Misschien heeft hij zich daarom van jou willen ondoen. Goed. En het luchtverlies. Was dat een ongeluk? Ik weet het niet. ...suggereer je dat Owens daarvoor verantwoordelijk zou kunnen zijn. Inderdaad. Hij kent het schip. Hij kan met instrumenten knoeien. En alleen hij controleerde eventuele gebreken. Dat is zo. En nou we dan toch bezig zijn... ...die arterieveneuze vissel, hoe zit het daarmee? Was dat een vergissing of wist jij dat hij er was? Goeie hemel, daar heb ik helemaal niet aan gedacht. Ik zweer je, Grant, dat ik ervan overtuigd was... ...dat er niets is gebeurd dat in mijn richting wijst. Ja. Ik kan verdachte zijn in het geval van de laser, van de reddingslijn of de luchtklep. Maar waarschijnlijker is het dat iemand anders het heeft gedaan. Alleen van de fistel had niemand anders af kunnen weten dan ik. Precies. Behalve dan natuurlijk dat ik niet wist dat het ding daar zat. Maar dat kan ik niet bewijzen. Nee, dat kan je niet bewijzen. Dr. Michaels, kijk eens vooruit. Die buisvormige opening. Net wijd genoeg voor de broodhuis. Moet ik daarin? Ik klets te veel, ik had moeten opletten. Uh, ja, Owens, het is in orde. Een limfe, vaar er maar in. Ja, dat moet een lymfe zijn. Zie je, Grant? Net als in de haarvaten zijn de wanden duidelijk opgebouwd uit cellen. Cellen? Voor mij zijn het net spiegellijnen. Wat is een lymfe? Uh, in zekere zin een aanvullend circulatiestelsel. Er wordt vocht uit de fijne capillaren geperst en dat vocht verzamelt zich in de lichaamsholte en tussen de cellen. Ja. Deze tussenvloeistof wordt afgevoerd door kleine buisjes, limfen... ...die zoals je net zag aan het uiteinde open zijn. Dat heb ik gezien. Die buisjes worden geleidelijk groter... ...tot de grootste de omvang hebben van aderen. En al de lymfevloeistof Is dat de vloeistof om ons heen? Ja, ja, al de vloeistof wordt verzameld in het grootste lymfevat van allemaal, de borstbuis. En die voert naar de ondersleutelbeenader boven in de borstkas. Op die wijze wordt het lymfevocht weer in het hoofdcirculatiestelsel gebracht. Duidelijk? <laughs> Kom nou. Maar eh, waarom zijn we het lymfestelsel binnengevaren? Nou, dat zal ik je dan zeggen. Het is een rustig binnenwater. Er is geen pompeffect van het hart. Dus kunnen we verzekerd zijn van een rustige tocht naar het brein. Owens, volg je kaart 72D? Ja, dokker Michaels. Let goed op dat je de koers volgt die ik heb uitgezet. Die voer door zo min mogelijk klieren. Wat is dat daar voor ons? Een vormloze melkachtige massa, als je het mij vraagt. Hij verdwijnt alweer. Een witte cel. Oh. Ik was even bang dat hij onze kant uit zou komen, maar gelukkig ging hij daarheen. In de lymfeklieren worden soms witte cellen gevormd. Ze zijn een belangrijk afweercentrum tegen ziekte. Ze maken niet alleen witte bloedlichaampjes, maar ook antilichamen. Wat zijn dat? ...eiwitmoleculen die de eigenschap hebben combinaties te kunnen vormen... ...met allerlei vreemde lichamen die het lichaam binnendringen. Vergiften, vreemde eiwitten en, enzovoort. En, en, en met ons? En met ons ook, denk ik, onder bepaalde omstandigheden dan. De bacteriën worden in de klieren tegengehouden en daar vernietigd door de witte cellen. Hmm. En de klieren zwellen op en worden pijnlijk. Je kent het wel, kinderen krijgen zwellingen onder de oksel of achter het ja, ja, ja. oor. Ja. En, en zijn dit in werkelijkheid gezwollen lymfeklieren? Precies. Lijkt me een goed idee uit de buurt van die dingen te blijven. Ach, we zijn zo klein. De antistoffen van BNS zijn niet gevoelig voor ons... en we hoeven maar één reeks klieren te passeren. Het is riskant natuurlijk. Maar ja, alles wat we doen is riskant. Of ga je me opdragen het lymfenvaterstelsel te verlaten? Nee, terzij iemand anders een beter alternatief weet. Daar is het. Zie je het? Die schaduw daar voor ons? Ja. ja. Dit lymfevat is een van de vele die in de klier samenkomen. De klieren zijn samengesteld uit sponsachtig membraanbeefsel en kronkelige gangen. Het zit vol lymphocyten. Wat zijn dat? Een van de soorten witte cellen. Ze zullen ons hopelijk geen last bezorgen. Waarom niet? Wij zijn een bestuurd lichaam dat een vast doel voor ogen heeft. Terwijl bacteriën zich doelloos laten meedrijven. Je ziet het verschil, ja. eenmaal gevangen in een lymfeklier wordt een bacterie door antilichamen onschadelijk gemaakt. Of als dat niet lukt, door witte cellen. De schaduw komt steeds dichterbij. Ja. Heb je de koers Owens? Dat wel, maar het wordt me wel gemakkelijk gemaakt ergens een verkeerd kanaal in te varen. Zelfs als je dat zou doen, denk er dan aan dat we op dit ogenblik globaal te zien omhoog gaan. Hou de wijzer van de gravitometer zo constant mogelijk op de lijn, dan kun je niet verkeerd gaan. De omgeving wordt plotseling grijs. En, en wat zijn dat, die, uh, die korte staafjes? Bacteriën. Ik zie ze te gedetailleerd om ze te herkennen. Wat is er aan de hand? Ik kan niet werken als het schip geen vaste koers houdt. De beweging van Brown is al erg genoeg. Sorry, dokter. We passeren een lymfeklier. En beter dan zo kunnen we het niet voor je maken. Nou, dat zal ik wel afwachten. Dokter Michaels, wat is dat daar voor spul? Dat ruikt ziet als c-vier Reticulaire weefsels. Dokter Michaels? Ja? Dat vezelachtige spul wordt dikker. Ik zal er niet doorheen kunnen zonder wat schade aan te richten. Maak je geen zorgen, de schade zal minimaal zijn. Kijk, een stuk losgescheurd weefsel. Zwiert langs het raam. Geeft niet, Owens. Het lichaam kan zulke schade zonder moeite herstellen. Ik maak me geen zorgen voor Benes, ik maak me zorgen over het schip. Als die rommel de uitlater gestopt, raakt de motor oververhit. Het blijft aan ons vastkleven. Het verschil in motorgeluid is duidelijk hoorbaar. Geen paniek, we zijn er gauw genoeg doorheen. Kijk eens, die bacteriën. Wat gebeurt er daar voor ons? Ik denk dat we getuigen zijn van de strijd tussen antilichamen en bacteriën. Witte cellen zijn er niet bij. Kijk eens, let eens op de buitenkant van die bacterie. Wat, wat gebeurt er daar buiten? Dat probeer ik nou juist uit te leggen. Let eens op de omtrekken van de bacterie voor ons. Je bedoelt die kleine voorwerpen die eruit zien als. Uh, als hagelkorrels? Precies. Ja. Dat zijn antilichaammoleculen ofwel eiwitten. En ze zijn groot genoeg voor ons om ze te kunnen zien. Daar gaat er Vak bij. Wat doen ze? Wel, antilichamen kunnen zich aaneensluiten als een mozaïek. En als ze eenmaal hun posities op de wand hebben ingenomen, dan is het met de bacterie gedaan. Het is dan net zoiets als wanneer je neus en mond van iemand dichthoudt en hem laat stikken. Och, je, je ziet ze gewoon samen klitten. Oh, wat afschuwelijk. Heb je medelijden met de bacteriën? Nee, maar die antilichamen zien er zo groesaardig uit. De manier waarop ze zich op hun prooi storten. Ja, je moet ze geen menselijke emoties kijk, geven. Kijk, kijk daar eens even. Dat moet dan een bacterie zijn die helemaal bekleed is met antilichamen. Soms sluiten hem... Ja, als een bontjas. Ja, ze hebben hem gedood. Ze hebben hem letterlijk doodgedrukt. Tjoh. Belangwekkend. Wat een mogelijkheid tot research kan de pro thuis ons bieden. Michaels. Ben je zeker dat we veilig zullen zijn voor die antilichamen? Dat lijkt me wel. Het is duidelijk dat wij ze niet prikkelen. Nog meer vezels voor ons, dokter Michaels. We zijn al behoorlijk overdekt met dat spul. Onze snelheid wordt duidelijk minder. We zijn bijna door de klier heen, Owens. We slepen de vezels achter ons aan. De protos lijkt wel een langhaarige hond. Hoeveel leefverklieren krijgen we nog op onze route naar de brein? Nog drie. Eén is er misschien te vermijden. Dat kan niet. We verliezen te veel tijd. Is er geen kortere weg? Nee, niet één die geen grotere problemen oplevert. En als we niet naar de bacteriële oorlogvoering blijven kijken, kunnen we sneller opschieten. Uh, bij de eerstvolgende gelegenheid zullen we een gevecht zien waarbij witte cellen zijn betrokken. Uh, waar zijn wij nu, Michael? Precies hier, op dat punt. Laat me even oriënteren. We zijn nu in de hals, nietwaar? Ja. En we hebben nog maar 28 minuten. En kunnen we niet alle klieren vermijden en een kortere weg volgen als we hier, hier ergens afslaan? ...en regelrecht naar het binnenoor koersen. vandaan is het een afstand van niets naar het stelsel. Ja, op de kaart lijkt dat prachtig. Maar weet je wat het betekent om door het binnenoor te gaan? Nee, wat dan? Het oor, mijn waarde dokter, en dat hoef ik jou niet te vertellen... ...is een instrument dat geluidsgolven concentreert en versterkt. Door het minste geluid van buiten ontstaan geweldige trillingen. Op onze schaal zullen die trillingen ons doden. Ja, je hebt gelijk. Is het binnenoor altijd in trilling? tenzij er zodanige stilte heerst dat geen geluid de gehoordrempel overschrijdt. Maar het geluid moet al van buiten komen. Als wij door het binnenoor gaan, zal het geluid van de scheepsmotor of van onze stemmen toch geen invloed hebben wel? Nee, nee, nee, het binnenoor is niet afgestemd op onze geminiaturiseerde trillingen. Dus als de mensen in de operatiezaal volkomen stilte in acht nemen... ...dan wil je dat bereiken. Je hebt zelf de radio onklaar gemaakt. Maar ze kunnen ons toch volgen? Ze zullen merken dat we koers zitten naar het binnenoor. Ze zullen de noodzaak inzien van absolute stilte. Oh ja? ja? Dacht je maar niet. De meesten zijn medici. Zij zullen het begrijpen. Zou jij een dergelijk risico willen nemen? Wat zeggen jullie ervan? Ik volg elke koers die voor mij wordt uitgezet, maar zelf stel ik geen koers vast. Ik weet het nog niet, maar ik weet het wel. Ik ben er tegen. En jij, Cora? Goed. Ik heb de verantwoordelijkheid. We gaan naar het binnenoor. Zet de koers uit, Michaels. Wat bedoel je met ze zijn afgebogen? Ik weet het nog niet zeker, maar... ik krijg de indruk dat ze koers zetten naar het binnenoor. En ik weet niet of ik daar zo gelukkig mee ben. Waarom niet? Dat weet je ook wel. Het oor reageert op geluid. De cochlea vibreert... Als de pro thuis in de buurt is, wordt dat schip ook een trilling gebracht. En die trilling zou wel eens verpletterend kunnen zijn. Weten de mensen daar beneden in de operatiezaal dat ze absoluut stil moeten zijn? Ja, ik neem aan van wel. Jij neemt aan van wel. Ze zullen er niet lang zijn. Maar lang genoeg. Jij vertelt de mensen daar beneden dat... Ah nee, nee het is al te laat om die risico's te nemen. Uh, roep iemand binnen, wil je? Ik kan me niet schelen wie. Goed. A, kom jij even binnen? Ja. Zo. Ik heb een mannetje voor je. Mooi. Uh, kun je lezen wat er op dit papier staat? Stilte. Absolute stilte, zolang Proothuis in oor is. Juist. Uh, doe je schoenen uit. Uh, en luister. Jij gaat naar de operatiezaal en laat dit aan iedereen lezen. Als je daarbij één woord zegt, vermoord ik je. Begrepen? Ja. Tom, neem contact op met de kerels en instrumenten beneden. Er mogen geen zoomers klinken of bellen of wat dan ook. Ik wil niet dat iemand schrikt en onwillekeurig een geluid maakt. Ze zijn er in een paar seconden doorheen. Misschien wel en misschien ook niet. Schiet op! Owens, doe de kajuitverlichting eens uit, wil je? Zien jullie dat? Het is nu allemaal veel duidelijker te onderscheiden. Om u de waarheid te zeggen, zie ik niks bijzonders. We zijn nu in de ductus cochleaardus. In de kleine spiraalvormige buis in het binnenoor die ervoor zorgt dat we kunnen horen. Deze hier regelt het gehoor voor Benes. Hij doet dat door met verschillende trillingen op geluid te reageren, zie je wel? Ja, het lijkt net of er een grote vlakke schaduw langs ons heen schiet. Ja, het is een geluidsgolf die we op een of andere wijze met ons geminiaturiseerd licht kunnen zien. Betekent dat nu dat er iemand praat? Oh nee, als er iemand praten zou dat hier een orkaan veroorzaken. Maar zelfs bij absolute stilte pikt de cochlearis nog geluid op. Bons in de verte van de hartslag, het schuren van het bloed door de kleine aderen en de slagaderen van het oor... Uh, Michaels, Is er gevaar verbonden? Niet meer dan nu, als er tenminste niemand praat. Owens, oh, wat is er? Er is iets niet in de orde. De motor verliest vermogen, ik weet niet waarom. Ja, het lijkt wel op de we zakken. Het lijkt niet, niet alleen, het is zo. Het moeten die vezels zijn. Het verrekte zeewier. Heeft de inlaatopeningen verstopt. Kun je ze niet uitblazen? Dit zijn inlaatpijpen. Ze kunnen alleen maar zuigen, niet blazen. Er zit er maar één ding op. We zullen weer naar buiten moeten om die pijpen schoon te maken. Maar buiten zijn er antilichamen. Ach, niet zoveel. Maar als ze aanvallen, wat dan? Dat is niet waarschijnlijk. Ze zijn niet gevoelig voor de menselijke vorm. En zolang er geen schade wordt toegebracht aan de weefsel, zullen ze passief blijven. Hoe dan ook, ik ga naar buiten. Het is niet anders. Zou het niet beter zijn als er een paar van ons meegingen? Je hebt gelijk. Ik ga mee. Overigens kan beter bij de instrumenten blijven. En uh, ik kan ook wel beter hier blijven. Ik heb de lezer weer bijna in orde. Goed, laten we dan gaan. Wat? Wat, wat schrijft die vent? Ze liggen stil. De man heeft er al lager gedacht niet te praten, maar een schriftelijke boodschap op het scherm te brengen. Ze liggen stil. Waarom denk je dat ze gestopt zijn? Ja, hoe moet ik dat nou weten? Misschien om een kopje koffie te drinken, of misschien om wat te gaan zonder ik, ik, ik denk, ach, wat, ik, ik weet het niet. Ik weet alleen dat we nog 24 minuten hebben. Hallo, Owens. Hoor je mij? Ja. Je had gelijk. De inlaatopeningen zitten vol vezels. Ze, ze laten maar moeilijk los. En ze breken af op het oppervlak van de roosters. Gaat het, Cora? Krijg we het wel voor elkaar. Lukt het, Grant? Ja, het blijft een lastig karwei. Maar de filters zijn nu weer zichtbaar. Hoeveel tijd heb je nog nodig, denk je? De klok staat op 24. We doen ons best meer, kan ik niet zeggen. We zijn al heel wat langer in de cochlea... dan we verwacht hadden. Elk ogenblik kan er een. Ja, hou daar nou maar je mond over en schiet een beetje op. Ze liggen nog steeds stil. Hoe langer ze in het binnenuur blijven, hoe groter de kans wordt dat iemand een of andere grappenmaker een geluid zal maken. Zal niezen of wat dan ook. Ja. ja, je hebt gelijk. Wacht eens. Het zijn altijd de eenvoudigste oplossingen die we over het hoofd zien. Roep die boodschappenjongen van je nog eens binnen. Corporaal, hier komen ja, maar. Ah, mooi. Je hebt je schoenen nog uit, zie ik. Wat staat hier? Wat een tegen oren van binnen. Juist. Breng dit naar beneden en laat het dan een van de verpleegsters zien. Je weet nog wat ik heb gezegd over dat vermoorden? Goed, ga je gaan. Maar dat zal het geluid alleen maar dempen, niet tegenhouden. Je weet wat ze zeggen over een half ei. Hoe staat het ermee, Grant? Ik geloof dat we de zaak aardig schoon hebben. Mooi. Dan ga ik voorzichtig de motor proberen. Hij slaat in elk geval meteen aan. Ziet er goed uit. De naald van de temperatuurmeter is uit de gevarenzone. We zijn hier klaar om te vertrekken. Goed, we komen erheen toe. Onze vriend is nu in de operatiezaal. Iedereen staat nog steeds doodstil op zijn plaats. Ze zijn zich gelukkig bewust van de situatie. De verpleegster niet. Ze heeft het begrepen. Ze rijkt al naar een doos met watten. In een hemelsnaam meisje. Voorzichtig. Alles hangt van jou af. Pas op! Die schaar!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 Edmond Klassen speelde kapitein Owens...